Goedemiddag, het Cure music nieuws van nu.nl. Evje Goedemiddag, de ruzie over Groenland gaat maar door. Op de wereldtop in Zwitserland heeft de Amerikaanse president Trump weer gezegd dat hij het eiland wil hebben. En dat zou zonder geweld kunnen gebeuren. En het zou ook Europa goed doen, denkt hij. En ik love Europe. En ik wil Europe Europa goed. Maar het gaat niet in de richting. Ja, het gaat niet goed met Europa, zegt hij onder andere door massa-immigratie. Denemarken en Groenland blijven zeggen dat het eiland niet te koop is. Ook de rest van Europa is fel tegen. Een record aantal mensen stapte vorig jaar met drank of drugs op achter het stuur. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de politie. Het gebeurde vorig jaar ruim 48.000 keer. Vergeleken met tien jaar terug is dat bijna een verdubbeling.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 Verkeersinformatie met 72 files in totaal. En drie vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A10 Watergaasmeer en de Meer Tussen Amsterdam Centrum en de Rozenoordbrug. Door een ongeluk 3 kilometer met 23 minuten. A12 Den Haag Arnhem. Tussen de Meer en Houten Oost. 9 kilometer met 22 minuten. En de laatste op de A15 Gorkum Ridderkerk. Tussen Gorkum en Harnicksveld Griesendam. 6 kilometer. Vertraging 24 minuten. Yes. Hoppa, het is woensdagmiddag. Midden van de week. 4 over 5. Inpakken, wegwezen. Klaar mee. Oké, okay, let's go. Cute music. Vanaf maandag de Q-top 500 van de 90s. Ja, we zijn dus ook halverwege deze stemweek, zo'n beetje. Dit is jouw moment om de stemlijst samen te stellen. Om te bepalen hoe volgende week de Q-top 500 van de 90s editie 2026 klinkt. Dat heeft Esther al gedaan, zij komt uit Hardenberg. Adriaan uit Groningen heeft zijn stemlijst al ingevuld. En ook Kirsten uit Rotterdam is lekker bezig. Plus nog 497 andere mensen in de afgelopen uren. Want tot half zes, 500 stemlijsten ingevuld. En dus een inspiratieuur. Met allemaal classics uit de 90s. Esther, Adriaan en Kirsten hebben onder andere gestemd op Cardigans. My favorite game. van 21 januari 2026, waar tot half zes nog een minuutje of twintigje wat uh, lekkere inspiratietracks wordt voor jouw stemlijst voor de Q-top 500 van de 90s. die losgaat aanstaande maandag. En we hebben de Cardigans een My Favorite Game, waarover Nick een leuk bericht stuurt. Hey, een leuk feitje van de Favorite Game. Als je de videoclippen bekijkt, zie je dat het daartoe nep is en blijft hij plakken aan de bank van de auto waarin ze rijdt. En aan het einde van het filmpje wordt die flag steeds groter, dus... Uh... We gaan grappig dit zien. Nooit opgevallen. Eerst volgende keer heb ik de clipsie bij My, uh, My Favorite Game. Dan ga ik erop letten. Dan een bericht van Frits. Die zegt wat lekker dat Bart net zijn salaris wist te verdubbelen. Ik stond te juichen terwijl ik hutspot aan het maken ben. Haha. Ja, Bart die wist net zijn salaris te verdubbelen van 2750 euro. Dat is een lekker begin van 2026. Het kan jou dus ook overkomen. Meld je aan via qmusic.nl of via de Q-music app. En in die app ook een ingesproken bericht van Guus. En ik moet zeggen van veel andere Q-luisteraars. Hey Domien, goedemiddag. Hey. Is er al wat nieuws bekend over Anton? Mm. Is er hem wel hoor? Ja, veel berichten over Anton uh, iedere dag. Uh, er wordt ook veel gevraagd wanneer komt hij weer terug. Ja, ik zou daar graag uh, antwoord op willen geven, maar dat antwoord dat, uh, dat is er niet. Uh, eind vorig jaar heeft Anton gezegd, ik heb even wat, uh, wat pauze nodig, wat tijd voor mezelf. Ik heb op de pauzeknop gedrukt en uh, daar zit hij nog steeds in. Dus um, ja, wij wensen hem vanaf deze plek heel veel succes met vooral lekker relaxen en even het hoofd, uh, hoofdje leegmaken. En als hij er klaar voor is, dan komt hij weer terug. Dat is het enige en het uh, eerlijke antwoord dat ik je kan geven vandaag. Doming. Ja. Voice? Nou ja, los van het gemis van Anton gaat het eigenlijk hartstikke lekker. Volgende week, gisteren over een week word ik 38. Daarover later meer, over een liedje dat jij je kunt winnen. En tot half zes inspiratietracks voor jouw stemlijst voor de Q top 500 van de 90s. Met 5 en and... Everybody Get is er ook gemaakt, joh. Oh, oh, oh. Veel van die herrie van de Maandag... goede herrie, hè, voor de duidelijkheid. Veel van die goede herrie van de Maandag... op Q Music een week lang de Q Top 500 van de 90s. Jij bepaalt het verloop van die lijst. Stemweek is gaande. Laat weten wat volgens jou de 40 allerbeste liedjes zijn gemaakt... in de jaren 90. Hoef ik niet te zeggen tegen Chantal. Chantal, goedemiddag. Hi, Domin. Goedemiddag. Jouw lijstje is al lekker binnen. Ja, ja. ja, ik dacht, laat ik maar meteen beginnen. Heel goed, heel goed. Anders vergeet je het dan blijft het weer liggen. En dan heb je de spijt van als je het niet gedaan hebt achteraf. Precies. En dan denk Zal ik, wel. oh, maar die had ik nog willen horen. En zo. En jij hebt uh, met uh, volle overtuiging gezet op George Michael. Oh ja. ja, ja. Maar, waarom? Oh, Hij is zo ontzettend goed. Ik, uh, ik vind dat hij eigenlijk een stem heeft die uh, ja, niet te evenaar is. Mm. En dat is vast niet iedereen met mij eens, maar ik wel. Nee, hij, uh, ik ben een keertje naar een concert geweest, een paar weken geleden, naar Rob Lamberti. En die is ontzettend goed, oh, ja. die man. En die zingt George Michael. En toch, als je daar bent, dan realiseer je dat de echte George Michael gewoon niet even na is. Hoe dichtbij komt hij? Want ik uh, zit even te kijken, hij staat bijvoorbeeld ook 22 mei in Avals Live. Dat is geen klein zaaltje. Oh, daar kan gewoon 5000 mensen in. erin. Ja, is, is echt aanraden. Het... echt aanraden om naartoe te gaan. Want, ja, ik, absoluut. Ik, ik heb ja, soms toch een beetje moeite. Ik ben ook uh, Een paar jaar geleden ben ik geweest naar uh, de, de Queen. Tribute band. Uh, ja. Ik ben even vergeten hoe die band ook alweer heet. Dat verschrikkelijk. Ik kom er zo meteen op. En oh, je, je, je, toch, gaandeweg heb je toch het idee: ja, het is, niet, het is niet Freddie Mercury naar wie je staat te kijken. Het is niet George nee. Michael naar wie je staat te kijken. Nee, dat is ook zo. Ja, met Freddie Mercury misschien hetzelfde, want die heeft ook zo'n ontzettend unieke stem. Ja. Dus, uh, maar ja, Rob Lambert, die weet wel zo'n ook mee te krijgen. En het zijn natuurlijk ook allemaal liedjes die. Ook alweer tot de verbeelding spreken. Of allerlei herinneringen omhoog halen dat bij iedereen. Is... Ja. En dat helpt zo. En hij komt echt een heel eind in de buurt hoor. Ik kan niet anders zeggen. Alleen ja, de echte George Michael. Ja, blijft het beste. Denk ik daarin. Ik ga het origineel uiteraard draaien. Je hebt een onder oh, ja. andere freedom. Dus zet de radio lekker hard aan. Jouw George Michael hoor je nu op Q Music. Super, dankjewel hoor. Dankjewel voor je stemmen. Graag gedaan. Dag Chantal. hi. Queen must go on. Ga ze nooit meer vergeten. Tundra. Just in case we ever a face to face and make contact. The title held by me, M-I-B means what you think you saw, you did not see. So don't blink, B. What was dead is now gone. Black suit with the black, ray bands on. Walking shadow, move a silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist. No names and no fingerprints. Saw something strange watching back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, M. Eh.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 Some my bees freezing up black. What that for? Men in black. Uh, and. The men in black. The men in black. Let me see you just bouncing with me. Just bounce with me. Just bouncing with me. Come on. Let me see you just slide with me. Just slide with me. Slide, slide with me, come on, on. Take a walk with me, just walk, walk it with me. Take a walk with me, come on. Make your neck work. Now that freeze.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 Man in Black aan het einde van een uur lang 90 Maar niet gedreurd vanaf aanstaande maandag. De Q-top 500 van de 90s. Stemweek is gaande. Laat weten wat er volgens jou absoluut in moet via QMusic.nl of via de QMusic app. Wij gaan terug naar onze tijden. De tegenwoordige tijd met het nieuws van half zes. Even wat zit daarin zo? Nou, zit je relatie in een dipje. Dan heb ik zometeen één zin voor je die alles goed maakt. En Lady Gaga hoor ze.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 Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ondersteuning voor het behoud van soepele spieren en je zenuwstelsel dankzij magnesium? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovital Magnesiumcitraat 400 milligram tabletten. Nu alle Lucovital 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig.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 Goedemiddag, dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Op dit moment 84 files, vertragingen van 35 minuten of langer. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten... door een ongeluk 8 kilometer 40 minuten. En op de A73 nijmegen ze tussen Nier Bos en Kuik. Daar is een ongeluk gebeurd, 12 kilometer met 38 minuten extra reistijd. Het is droog, klaart op, vannacht gaat het in het oosten en noorden van het land vriezen. Morgen begint zonnig, later op de dag kans op regen en tussen de 1 en de 9 graden. Daar zit je Kunnen met het laatste nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Een record aantal mensen stapte vorig jaar met drank of drugs op achter het stuur. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de politie. Er gebeurde vorig jaar ruim 48.000 keer... en vergeleken met tien jaar terug is dat bijna een verdubbeling. Het gebeurde het vaakst in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant... en steden waar het het meest gebeurde, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De Amerikaanse president Trump houdt vol, hij wil per se Groenland hebben. Op de wereldtop in Zwitserland zei hij dat de overname zonder geweld kan... Hij heeft Groenland nodig om Amerika te verdedigen en het zou ook Europa goed doen, denkt hij. Oh sorry, ja. And I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not in the right direction. Ja, Europa zou kapot gaan volgens Trump door massa-immigratie en klimaatplannen. Amsterdam worstelt elk jaar weer met Koningsdag. Ja, want het is er gewoon altijd onwijs druk. Meerdere steden hebben er last van. Maar ja, in onze hoofdstad is het soms zo druk... dat het uh, gevaarlijk dreigt te worden. En ook uh, dat hulpverleners hun werk niet goed kunnen doen. Dat was toch vorig jaar dat ze hebben gezegd... Uh, echt om 12 uur kom niet meer naar Amsterdam toe. Het, ja, klopt. De, de stad ja. zit gewoon vol. Ja, toen werd er aangemoedigd om inderdaad... buiten het centrum uh, Koningsdag te vieren. Van tevoren al volgens mij zelfs. Ja, al heel vroeg. Dat ze ja. het zagen aankomen dat het gewoon weer te druk zou worden. Ja, klopt. Uh, de stad komt uh, nu ook alvast weer met Maatregelen. Er komt onder andere meer toezicht in de drukke Jordaan. Ze gaan meer letten op illegale drankverkoop. En op bootjes in de grachten mogen max 12 mensen plus de schipper. Dan zit je relatie in een dip. Nou, Dan heb ik één zin voor je en die maakt meteen alles goed. Uit onderzoek waar de flair over schrijft, blijkt dat je... Ja, ik heb goede bronnen erbij gepakt. Ja, dit is het nieuws. Hier hadden we al ons nieuws vanuit de flair en de magiet. Nou, ik weet toevallig dat uh, de mensen van de flair altijd naar ons luisteren. Ze zijn echt hele lieve meiden. Ja, onwijs. Ja, ja dat is echt waar. Um, nou, ze hebben een onderzoek gevonden. Uh, daaruit blijkt dat je, als je relatie niet lekker gaat... dat je niks groots hoeft te doen om je relatie een oppepper te geven. Dus geen dure cadeaus, Nee, gewoon uh, één zinnetje van vier woordjes. Laat me met rust. Nee... Martijn die gokte in de app, schat, je hebt gelijk. Oh ja, ook een goeie. Nee? Wat is het niet? Het is hoe was je dag? Oh ja. Ja, dat zinnetje geeft jouw partner in één keer een goed gevoel. Oké. Okay. Geeft een gevoel van verzorgd worden en geeft hem of haar het gevoel dat er echt interesse is. Hm. Um, werkt het nou niet en komt het tot een break-up? En nou, daar heb ik ook een goed onderzoek voor je. Oh, alleen maar positiviteit is het <laughs> vandaag, ja. Dat onderzoek komt naar voren dat de beste manier... om over een break-up heen te komen is een rebound. Snel een nieuwe vlam. Ja, dus... ja, is een rebound een nieuwe vlam? Of is een rebound gewoon iemand die... Uh ergens opduikelt erop en erover. En, ja, precies. Uh, ja, precies. Gewoon even snel even een leuk iemand ja. om alles te vergeten. Ja, maar dus niet meteen weer verliefd worden. Je moet niet meteen van de ene en de andere stappen, toch? Nee, dat kan je beter niet doen. Maar gewoon eventjes even een nieuwe vlam vertijdelijk. Ah, zo'n rebound. Ja, ik, vind dat, ja, ik heb daar niet heel veel ervaring mee, maar het is wel echt waar, toch? Dat je dan helemaal hardbroken bent en je hart ligt in duizend stukjes op de keukenvloer nog steeds. En dan ga je de kroeg in en dan pik je iemand op. Ja, geweldig. het heeft niet echt een goed imago. Want de nee. mensen van je heen, die vinden dat dan slecht van je. Nou, je moet wel eerlijk zijn over je intenties. Oh ja, ja dat is enkel. altijd goed, ja, sowieso. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, het onderzoek zegt... een rebound is goed voor je zelfvertrouwen. Het is een soort uh, mentale reset. Dankjewel, Eefje. Jo. Zo meteen nog zes uur meer nieuws. Um, wij zijn ondertussen licht in paniek bij Q Music. Ik moet zo meteen Mattie Valk bellen. Er is echt iets aan de hand. En ik zie mensen over de gang rennen van hot naar her. Het heeft te maken met Mattie. Eind van je is een Geen zorgen, hè? Even een voor de Mattie is oké. Okay. The... Maar zijn daden niet. die heeft iets mee naar huis genomen dat uh, niet van hem is. Maar <laughs> ik denk dat het wel van hem is, is vanmiddag. Het ja, is echt grote paniek hier. To kill my queen with just one part een beetje music Hurricane. We weten zeker dat Mattie dat heeft meegenomen. Niet dat ik hem zometeen bel en dat ik hem beschuldig van iets. Hij is er trots mee naar huis gegaan vandaag. Oké. We hebben een probleem. Ja, ik leg het ook wel Mattie even uit. Want hij heeft zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust. Maar hij heeft iets meegenomen wat niet van hem blijkt te zijn. Niet van hem mag zijn. Hallo, Dermien. Hallo, Mattie. Hallo. Hoi. Uh, oh ja. ik, ik wilde jou even feliciteren met jouw nieuwe aanwinst. Een nieuwe aanwinst? Ja, jij hebt vandaag iets prachtigs mee naar huis genomen van de Q-Music-burelen. Ja, ja, dat klopt, ja. Daar waarom... ben ik ongelooflijk blij mee. Ja, waarom zeg je dat zo twijfelachtig? Nou, omdat het uh, thuis niet super goed te ontvangen is. Oh, oké, okay, oké, okay, wacht eventjes dan. Uh, jij hebt vandaag, uh, we kregen een mail vandaag dat het, uh, het pand is opgeruimd. En uh, bij het opruimen van het pand, ja, er is een foto gemaakt. Het, is ongel het, lijkt, het lijkt wel aan Intertoys. Het is ja. echt on een Intertoys gemixt met een Jumbo. Ik zie op de foto zie ik een, een blik Ragoe staan. Maar ik zie ook een Asterix en Oblix stripboek. En ja. dus datgene dat jij mee hebt genomen. Ja, ja, ja. En dat viel me meteen op. Ik ben als een soort van extra, zag ik het bijna glimsteren. Ik dacht, dat is voor mij. Ik heb ook nooit het geluk dat ik ergens als eerste bij ben. Meestal lees ik die mailtjes zeg maar een week later. Ja, niks voor jou dus, niet. Nee, en nu stond ik ervoor en ik dacht, ha, kijk eens aan. Dit is mijn moment. Wat ik neem dit mee. Wat, wat heb je meegenomen van de, van de cadeautafel, van de gevonden voorwerpen? Ik heb meegenomen, Domien. Het oppetje van Ed Sheeran, dat Marike heeft meegenomen uit Londen voor de Q Escape Room. Wat een ongelooflijk gaaf souvenir heb jij uh, mee naar huis genomen, man. Gedaaf, hè? Heel vet. Ja, um, echt vet. Het moet alleen terug. Ja. Ja, shit, ja, het moet terug. Het moet terug. Dit beeldje is dus gestuurd door iemand die niks met de Q-Escape Room te maken heeft. En het blijkt van de Puzzle Master te zijn. Datgene dat jij hebt meegenomen. Huh? Ik begrijp dat Kiki het niet mooi vindt. Maar de Puzzle Master, het is niet geluld. De Puzzle Master wil het terug. Je hebt iets ontvreemd van de Puzzle Master. Nee, nee. Hoezo? De, de, de Puzzle Master, het is januari... Die, de, de, de Puzzle Master wordt net als Mariah Carey gedefrost halverwege december... Die leeft toch helemaal niet in januari? De puzzelmaster, wat, wat is dat voor spook? De, wat die, hoezo? Wat, ja, het is echt heel pijnlijk. Maar dus die mail is gestuurd uh, van die cadeautafel. Vervolgens zijn er inmiddels negen mails overheen gestuurd. Er is bijvoorbeeld ook een discobal meegenomen door iemand. De discobal blijft van Judith Eijk te zijn. Um, ja. en, en het, het uh, ja, is eigendom van de puzzelmaster. En de puzzelmaster sommeert degene die het mee naar huis heeft genomen... om, uh, om het terug te geven. Om het terug te ja, geven. Ja, te ja, geven. <laughs> Oké, okay, dus ik ben een keer ergens op tijd bij. En nu, nu zit ik alsnog morgen hier met een blik ragout. Ja, doei! Ja, Zou, echt niet... Zou Kiki daar wel blij mee zijn met een blik ragu? Ja, daar zullen ze ongetwijfeld heel blij mee zijn, want we hebben het al de hele middag over het poppetje van Ed Sheeran. Oh, maar... en, en nu zit ik alsnog met een blik ragout. Hoezo, hoezo vindt Kiki dit niet mooi? Dat is een hartstikke hartstikke mooi poppetje! Oké, okay, okay. ik heb thuis een, uh, ik heb thuis een een, een, een, een kastje, uh, een vitrine, zeg maar. En uh, die, die, die, die vitrine die staat vlak uh, ja, die staat eigenlijk naast ons beddomien. Yeah. Dus iedere keer zegt zij, als ik uh, als wij als wij gaan slapen of andere dingen aan het doen zijn, ja, dan staat Beurs lightje maar aan. Daar heb ik geen zin in. <lacht> Ja, dat heeft weinig met slapen te maken, wat je bedoelt. Ik begrijp het. Ja, en nu, yeah. en nu zegt ze, ja, moet Ed Sheeran daar dan ook nog naast? Wat ga je doen met dat popje? Breng het terug naar iemand die het echt leuk vindt. Maar goed, ik, ik merk aan alles, dit, dit popje van Ed Sheeran... Ik, ik maak verlof... er nog even een foto van, want dit is morgen niet meer hier. Nee, dit moet terug naar Q, het spijt me. Jemig, Mina. Maar, nou, okay, maar. maar, Matt, ik beloof jou, ik loop zo naar de cadeautafel... en jij wint bij deze een blik, Ragoe. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, ongelooflijk bedankt. Fijne avond. Dag! Dag Max. Bij Q Ik heb even gebeld met uh, Mattie Valk. Die heeft een poppetje meegenomen uit uh, de Q Escape Room. Tenminste, dat stond hier nog op de, op de redactie. En vandaag werd rondgemaild dat uh, iedereen die het poppetje wilde hebben... het mee naar huis mocht nemen. Dacht diegene die rondmailde. blijf van de puzzelmaster te zijn. Die wil graag dat Ed een poppetje terug. Nu stuurt Femke daarover. Als ik Mattie was, dan zou ik echt scheid hebben aan de Puzzle Master. Rare vrouw. Zorg eerst voor een stalker. En nu mag je niet eens een souvenir mee naar huis nemen. Nou, man. Dat poppetje moet terug. Dat is duidelijk. Maar ik heb veiliggesteld. Een blik... Ragoe, Kip en dat is niet alles. Ik heb ook de bijpassende pastijtjes voor je veilig gesteld. Daar nou zal ik blij mee zijn. We gaan richting 6 uur. Even goede avond zit er in het nieuws zo meteen. Hoi, uh, vanavond weer Champions League voetbal. PSV komt in actie. We blikken zo even vooruit. Marshmallow komt eraan met jelly roll Holy Water, oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit?